De gemeente Lansingerland heeft grote bezwaren... tegen de alternatieve FIRA-plannen van staatssecretaris Mansveld. Een wethouder vreest meer geluidsoverlast... als er eind dit jaar meer treinen door de gemeente gaan rijden. De NS zet ouder materieel in op het traject tussen Amsterdam en Brussel. Die treinen maken aanzienlijk meer geluid dan de Vira, die eigenlijk op de HZL zou moeten rijden. Staatssecretaris Mansveld verwacht dat de overlast... met spoordempers kan worden beperkt.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 Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht van dinsdag 1 oktober. Mijn naam is Miranda van Holland en ik praat vannacht met u vannacht... over jongsters, over ouderen, het nieuwe ouder worden anno 2013. Dit allemaal in het kader van Nationale Ouderendag. Maar eerst, in dit eerste uur van Dit is de Nacht... gaan we spreken over werk- en loononderhandeling. Want aan zo'n 4% van de werkgevers is, is gevraagd of zij hun werknemers willen vragen salaris in te leveren. Zo blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot en salariswerker ADP. Daarnaast hebben ze ook heel wat mensen een lagere functie aangeboden. Bedrijven doen dit om, om kosten te drukken... om vervolgens allerlei ontslagen eh, te voorkomen. Toch is het FNV-voorzitter Ton Heerts niet heel gelukkig met deze situatie.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 Maar wat zou u doen? En heeft u wel eens meegemaakt dat u een lagere functie aangeboden kreeg? Of dat uw werkgever ineens zei: Piet, Ria, ga eens even zitten. Dat loon van jou, hè, daar, daar moeten we iets mee doen. Dat gaat minder worden. En hoe reageer je dan? Word je dan heel boos, of verdrietig, of machtig? Is er nog ruimte voor discussie? Praat mee vannacht. Bel met uw verhalen 08011. 2, Mailen kan natuurlijk ook nacht.eo.nl. En ook via de Twitter zijn we bereikbaar. Hashtag dit is de nacht. We praten dus over ja, gedwongen loononderhandeling. Hoe reageer je als je gevraagd wordt? Vind je het oké okay om wat minder te verdienen? Of om wat minder leuke functie te hebben? Hoe reageer je dan? En wat zijn de risico's precies? Daar wil ik vannacht over praten. Uh, praat met mij mee. 0801121. Straks een reactie van Jack van Minden. Hij is arbeidspsycholoog en schrijver van bestsellers als Alles over sollicitatiegesprekken en Get a Job. En het boek Op naar een Hoger Salaris. Kortom, hij moet wel een expert zijn op dit gebied. Bent u dat ook? Bel dan 0801121. Eerst wat muziek. Dit is Green Day en When September Ends. Dat lijkt niet eens op Green Day. Nee, dat was de prachtige Labi En A Watch Me, over ook een prachtige plaat. En die Green Day die maken we zo meteen uh, goed. Um, Vannacht, het eerste uur van dit is de nacht over loononderhandelingen. Werkgevers die hun personeel vragen salaris in te leveren. Het is geen uitzondering meer. 4% heeft dit jaar dit verzoek ingediend bij hun personeel. Dat komt neer op zo'n 25.000 bedrijven in Nederland. In de bouwsector hebben we het zelfs over 17%. Misschien is het u ook overkomen dat uw werkgever u vroeg... Ja, ik zal toch... Uh, salaris moeten inhouden? En hoe reageerde u daarop? Uh, praat mee vannacht. Dat kan uh, met het gratis telefoonnummer 0800-1121. Als het goed is, uh, hangt er iemand aan de lijn... een hele goede nacht met Miranda. Uh, ik hoor nog helemaal niks. Maar goed, uh, uh, dan gaan we, een, uh, gaan we zo een plaat draaien. Maar naast uh, uh, uh, uh, demotie en salarisinlevering... kampen werknemers ook... Uh, met versoberde personeelsvoorzieningen. Misschien is u dat wel eens overkomen. Nou is het feit dat nog maar 93 van alle werkgevers... een reiskostenvergoeding geeft. Ja, dat is dus niet meer iedereen. Hè? Dat is niet standaard. Ook studiekostenvergoedingen uh, zijn er een beetje af. collectief pensioen wordt opgeknabbeld. Jubileumuitkeringen, uh, thuiswerkvergoedingen, ouderschapsverlofregelingen. Het wordt allemaal wat meer versoberd. Hebt u dat nu meegemaakt op uw werk en wilt u daarover vertellen? Dat kan vannacht hier en dit is de nacht. U kunt mij bereiken op 0801121. Heeft u te kampen gehad met versoberde maatregelen op uw werk? 08011 uh, twee, één. Dan ik een plaats van Leo Sayer. Dit is more than I can say. dan I can say. Uh, Leo Sayer, uh, uh, ja, misschien begint je werkgever dan wel dat gesprek. Ja, ik hou van je. Je bent mijn lievelingswerknemer. Maar toch, je krijgt minder betaald aan het einde van de maand. Het zou je zomaar kunnen overkomen. Want het is een, een, echt een trend bij Nederlandse werkgevers zo blaag. Om per personeel te vragen salaris in te leveren. Er is een onderzoek naar gedaan dat zo'n 4% van de Nederlandse werkgevers... het personeel dit jaar een dergelijk verzoek gedaan heeft. Nou, misschien heeft u dat meegemaakt op uw werk. Wilt u mij daarover vertellen? Heel graag 0801121. Het is het gratis Radio 1 telefoonnummer. Dus 0801121 als u heeft meegemaakt op uw werk, uh, dat u gevraagd werd om ja, een beetje in te leveren. Gewoon om samen die, die crisis door te komen. 0800-1121, aan de telefoon meneer Blom, een hele goede nacht. Goeiedag. Dag, u spreekt met Miranda. Ik uh, wil even reageren erop Ik ja, heb he? een uh, mooi voorbeeldje om het niet te doen. Oh. En dat is DAF -trux. Bij DAF ging uh, in 86 -84. Mm -hmm. En dan hebben de mensen die daar werkten, hebben er allemaal twee keer 10% in moeten leveren. Dat was zogenaamd voor het behoud van, uh, van het bedrijf. Oh ja, ja. Nou, wat is het resultaat? Nou, gingen failliet en zesduizend ja. man stonden op straat. Ja. ja. Nou, dat vind ik een hele slechte zaak. En waarom staan die mensen op straat? Dat was niet doordat die man aan de lopende band die daar stond verkeerd het wiel erop heeft gezet. Nee, dat kwam door het management wat een verkeerd beleid heeft ge ja. uh, gespeeld. Maar meneer Boom, is het wel zo geweest dat, dat doordat personeel is gevraagd uh, om, om uh, uh, salaris ja. in te leveren... dat het faillissement daarmee een tijd uitgesteld Zou is? Dat afgewend worden, dat klopt. Dat is toen gedaan. En tot twee keer toen hebben ze dat gedaan. Twee keer 10 procent. Plus dat ze nog eens een keer dan uh, uh, failliet gingen. Ja. En wat zie je dan? Ja. Dan krijgen ze ook nog minder uitgekeerd. Ja, ja. ja dat is ook nog eens het geval. En, en bent u daar zelf het slachtoffer van geworden? Nou, ik, was, uh, ik werkte bij daf ja? Op een gegeven moment, uh, wij hadden drie werkplaatsen in, uh, in Nederland. Dat was één in Berg op Zoom. Dat was er eentje in Rotterdam en één in Amsterdam. Op een gegeven moment werd er uh, gezegd, we gaan naar de beurs toe. Dus hm. we gaan die werkplaatsen afstoten. Want daar hebben, uh, hebben wij geen uh, interesse meer in. Wij werden verkocht aan een meneer van Doornen. Die had een behoudsmaatschappij en daar werden wij ondergebracht. Ja. Alle mensen die dus eigenlijk vanuit daf waar je mee betrokken was... eigenlijk uh, verkocht werden, waren we knap boos erom. Ja. Maar goed, achteraf is dat onze redding geweest. Want hadden wij bij daf gebleven... dan hadden wij ook twee keer 10% in moeten leveren. Ja. Dus wij ontliepen net dat verhiesement. Oh, oké. Okay. En, en, en heeft u vervolgens daar nog een tijd gewerkt? Ik heb tot aan uh, het einde heb ik eigenlijk uh, tot aan mijn pensioen heb ik eigenlijk met afdruks gewerkt. Mm, mm, maar uiteindelijk dus niet zelf het loon hoeven inleveren. Ik zal het niet. Nee. Maar wel die 6000 mensen die op straat stonden. En die, die 6000 mensen, hè, werden die allemaal gedwongen of, of was het een keuze? Het was geen gedwongen. Het was inderdaad wat er nu ook weer speelt. En dat is dat je dan uh, minder loon om aan het werk te blijven, doen we de mensen eruit. Ja, dus het is het een of het ander. Ja. ja, nou, dat hebben die mensen toen collectief besloten om, mm. om geld in te leveren. De eerste keer bestond dat onder andere uit een winstuitkering. Die, winstuitkering. die winstuitkering, uh, nou ja, goed, oké, okay, dat, dat is dan niet iets wat je direct op je loon merkt. zei het dan, het is wel loonderving. He, maar uh, dat werd ingeleverd en de tweede keer was puur salaris. Ja. ja. En omdat ik daar natuurlijk gewerkt had, ja. uh, volgde je dat op de voet. Ja. Maar het is gewoon een, puur een beleidskwestie van een verkeerd management. Ja. En dan zie je op een gegeven moment ook nog eens een keer... dat, dat was toen, uh, uh, toen DAF naar de aandelenbeurs ging... dan meneer Van der Pat, dat was de president-commissaris... die zei, iedereen moet aandelen kopen. Een hoop van het personeel hebben ook inderdaad van zijn vakantiegeld... of wat dan ook, hebben ze aandelen gekocht. Uh, ook die aandelen waren nog. ze ook nog eens een keer kwijt. Ja. Maar meneer Van der Pat die leverde ze gelijk in toen hij op het hoogste punt stond... Dus die pakte nog even gauw, 3, 4 miljoen pakten die even mee. Met oh ja? Oh, dat, dat herinner ik me helemaal niet meer. En dat zie je nu ook bijvoorbeeld in Imtec. Een Imtec im met zulke grote uh, problemen die ze hebben in Polen, in Duitsland. Hmm. Financiële problemen. Nou, gaan dan maar zo'n personeel zeggen, iemand inleveren. Dat is toch een beleidskwestie van, van dat kader. En die gaan toch nog met een bonus. ja. Ja, maar dan zou toch eigenlijk personeel kunnen zeggen... ja, maar dat doen we dus niet? Ja, ja nou, dat is juist het probleem. Dat is ook het uh, uh, dilemma wat je nu hebt. Oh, doen we het niet? Nou ja, dan moeten de mensen uit. Dan krijgen we weer een volgende ontslaggolf. En je zit er iedere keer opnieuw tegen. Maar ik zeg gewoon, je moet het niet doen. U zegt, u moet het niet doen. Meneer Blom, ik neem uw advies mee... <laughs> ik, ik verander toch niet de maatschappij, hoor. Nou, nou ja, ja, nou ja dat onderschat u zelf niet, die, hoor. Die, die kunnen andere mensen wel te nadenken geven. Dan zeg ik altijd, ook het voorbeeldje voor me, zeker omdat ik ook direct betrokken ben uh, bij, bij daf Zeg ik, doe het niet. Ja. Per slotverrekening, als het nog fout gaat, sta je alsnog op de straat. Ja. Plus ja. dat je dan minder een uitkering krijgt. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen... dat er een bepaalde mate van sociale druk om je heen plaatsvindt. Als je... Jawel, je wordt door de bonden eigenlijk gewoon gedwongen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Ik heb, uh... Dat was ook wat... Uh, wat uh, vanmiddag was er ook een vrouw die erop reageerde... en die zei ook zeer terecht te zeggen. Weet je wat dat is? Op het moment dat het dus uh, goed gaat met het bedrijf... dan gaan de bonussen van de, de topbestuurders... Ja, allemaal drastisch omhoog. Ja. En op het moment dat dat het slecht gaat, ja. dan is het, de man aan, zeg maar, aan het schone man, die is daar het haasje van. Deelt ze de ze dan ook delen met die grote vette winsten die ze gemaakt hebben? Dat lijkt me een heel goed plan, meneer Blom. Oké. Okay. <laughs> nou, laten we daar maar eens mee beginnen. Hartelijk dank. Oké, okay, hoor. Dag, hoor. Dag. Als het goed is, hangt uh, uh, meneer, meneer uh, Mulder ook oh, aan de lijn. Hallo? Ben ik meneer Mullier? Ja, dat, dat, dat denk ik. Nee, ik dat ben, staat u voor mij. Ik, ik, ik ben Muller. Muller is het. Theo Muller uit Rozenburg. Meneer Muller, een hele goede nacht. Ik ben Miranda. Is gelijk. Ik, uh, ik, ik heb nog nooit naar u geluisterd, want het is wel erg laat. Ja, dit, dat is het. Dit volgens mij een vreselijk boeiende programma. even als het vorige. Ja, zeker. En waarom komt dit niet op tijden dat er meer mensen van kunnen genieten? Ja! Daar stelt u mij nou een interessante vraag. Ja. Misschien als ik salaris inlever... dat ik een betere, een betere werktijd heb. Ah, ah, ah, dat is een mooie manier om mij op het onderwerp te krijgen. Werkelijk fantastisch, mijn complimenten. Um, ja, daar gaat het over. Hè? U, u bent kennelijk een beetje verontwaardigd... over het feit dat er werkgevers zijn... die hun personeel vragen om loon in te leveren. Ja. Maar, er, ja, maar er, is, er is een werkgever waarbij dat de normaalste zaak van de wereld is. Die is vragen dat? het niet. Die, die leggen het, uh, hun personeel gewoon op. En dat is een van de grootste werkgevers in Nederland. En dat is kennelijk niet, be niet bekend, dat dat zo werkt. Nou, ik ben heel benieuwd wat u nu gaat vertellen dan. <gacht> um, ik ben helaas ambtenaar geweest. Oh, dan weet ik al wie de werkgever is. Juist. Ja. <lacht> We hebben het over uh, de en, verba en verbaast u dan? Um... Nee, nu u zegt dat een van de grootste werkgevers van Nederland. Nee, nee maar ja, ik zou nee, maar graag wel van u horen wat er precies dan in de praktijk gebeurt. Nee, maar verbaast het u dat, dat, dat die werkgever naast uh, een keer een, een, een greep van miljarden uit de pensioenpot van de ambtenaren. ook de gewoonte heeft om op een gegeven moment, als het een beetje lastig is met de financiële toestand. en dat is het al een tijdje. Uh -huh. om gewoon de ambtenaren te dwingen om. Voor hetzelfde salaris door te blijven werken. terwijl de kosten van levensonderhoud grandioos de pan uitlopen. Ja, ja en, en maar hoe, hoe ziet dat in de praktijk dan uit? Wat nou, gebeurt gewoon er? de overheid beslist om de ambtenaren jaar op jaar. geen salarisverhoging. en dus ook geen compensatie voor de prijsstijgingen nee. te, te geven. Nee, nee. En, en, en, en daar heeft de ambtenaar werkelijk niets tegen in te brengen. anders dan lege berichtjes. Ja. Ja, en dan al die, al die vergoedingen uh, als een reiskostenvergoeding... en de studiekostenvergoeding of verlofregelingen... die allemaal steeds magerder worden. Daar ja, leg je natuurlijk ook op in. Bestaan ze nog wel? Ja. Maar, wat, ja, want, ja ik, heb, ik heb het idee dat ook voor wat betreft... de reële onkostenvergoedingen... Hè, en dan gaat het over onkostenvergoedingen als... Uh, Neem nou reiskosten. Reiskosten ja. hè, in, in dienst van die overheid... Nou, ik, ik bedoel, zelfs, zelfs, zelfs dat soort kosten, die bestaan volgens mij niet meer. Maar ja, ik ben er al een tijdje uit, want ik had een werkgever... die een psychopaat in dienst genomen had... en die werkte er dus een uh, stuk of tien ambtenaren bijna geruisloos uit. Oh. oh, dat klinkt als een hele uh, pijnlijke situatie. En was u een van die ambtenaren die eruit gewerkt werd? Ja, en ik was een van de weinigen die dat verschrikkelijk vond... want ik was met mijn werk getrouwd, heel dom... <laughs> Natuurlijk, om met je werk te houden. Maar heel meestal. herkenbaar. Ja, maar het is zo ongelooflijk dom. Want ik bedoel, ik had, ik had geen tijd en energie meer over... om nog aandacht te besteden aan, aan een, een werkelijk belangrijke relatie. En, en heeft dat dan ook gevolgen gehad voor die werkelijk belangrijke je, relatie? Ja, de, de, de, voor, voor, voor, de, dat heeft voor mij tot gevolg gehad dat de ene persoonlijke relatie naar het andere op te klippen liep. Ja, ja, ja. Omdat, omdat ik had... maar met alle geweld zo nodig... mijn werk serieus nam. Ja. Terwijl, te terwijl de overheid, de werknemer... al lang niet meer serieus neemt. Ja, en, en hoe lang is dat geleden, meneer Muller? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, welk feit bedoelt u? Uh, uh, dat ik eruit gewerkt heb? Oh, ja. Uh, dat was in... Moet ik even heel goed nadenken, want mijn geheugen is... buitengewoon slecht. Eh... Uh, dat was rond de eeuwwisseling. Oké. Okay, dus toen er voorspeld een, werd ja, dat er een ramp zou gebeuren. Hè? Er ja. zouden vliegtuigen neerstorten ja. en zo. En toen dacht ik, sorry dat ik het zeggen moet. Was dat maar gebeurd. Want dan hadden we gezien wat, wat, wat die hele computerisering, zoals ik het noem, uitgericht heeft. Ja, Hoe afhankelijk heeft wij daarvan ja. van geworden zijn. Ja. We kunnen werkelijk niet meer zonder. Is dat ook de Al... reden dat u uw baan bent verloren, meneer Muller? Dat dat uh, do door automatisering en door... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, kijk, als je met een psychopaat te maken hebt... dan moet je, moet je vooral zorgen dat je er vriendjes mee wordt. En uh, ja, dat, dat kon ik niet. Die nee. man die probeerde mij tegen mijn, mijn toenmalige chef uit te spelen. En... Uh, uh. Daar wens ik niet in te trappen. En dat heb ik hem opgegeven. Over in de drie mislukte pogingen van zijn oh. kant heb ik hem dat iets te duidelijk gemaakt. En toen dacht hij, die vent die moet oponderen. En dat is hem gelukt? En ja, natuurlijk. Ik bedoel, de, de, de halve wereld wordt geregeerd door psychopaten, denk ik. Maar dat, nou ga ik een beetje te ver, denk ik, misschien. Nou, ja, ik kan me er ergens bij voorstellen, al zo met hart en ziel. Met uw werkwezig pas en... Uh... En je komt dan op straat te staan, dat is wel erg stankverdank. Ja, ik heb, ik heb toen ook de daar op volgende tien jaar als een zombie op de bank gezeten. En uh, af en toe dan een beetje tuinonderhoud en zo, maar ik was werkelijk totaal van de kaart. Zo, en, en, en maar we zijn nu dertien jaar verder dan, bent u nu ja. weer wel aan het werk? Uh, nee, want ik ben eruit gewerkt. Maar de... uh, ik, ik, werd, ik werd op mijn vijftigste, uh, oh. door die meneer de psychopaat, werd ik uh, dusdanig zwart gemaakt ten opzichte van het gemeentebestuur. Dat ik uh, er op mijn vijftigste gewoon uitgezet werd. Ik, ik was mijn functie kwijt. En u bent niet meer aan het werk geweest? Niet in een betaalde en ik, functie? En daarna ben ik nooit meer aan het werk gekomen, oh. nee. En, en ik ben nu van de daardoor ontstaande depressie af. En ik heb zo verschrikkelijke zin om op mijn vierde, weer aan het werk te gaan. Ja? In, in onder andere de zorg die op een gruwelijke manier omzeep geholpen wordt. Ja. Uh, in, in, in wat er in de psychiatrie gebeurt. Dat is werkelijk godsgeklaagd. Ja. Dat is nog veel erger dan, dan de psychiatrie in Roemenië, waar de patiënten in de blote konten op een koude vloer moeten zitten. Dat is ook, waar ook, ook we, niet prettig, maar, daar, daar hebben wij ons collectief in de tijd vreselijk over boos gemaakt. Ja. Maar wat hier gebeurt is, is, is veel onopvallender. Maar ik bedoel, psychiatrische patiënten die worden doodgewoon het bos ingestuurd. Ja. Ja. En dat, dat wordt nog een haartje erger. Nu de nieuwe bezuinigingsmaatregelen uh, uh, van kracht geworden zijn... die de psychiatrie... Drie keer zo erg treffen als de, de normale uh, lichamelijke gezondheidsrol. Maar gaat u dan iets van vrijwilligerswerk ondernemen? Wat zijn uw plannen? Ik weet het niet. Ik moet eerst, ik moet eerst uit mijn eigen problemen zien te komen. Uh, zoals daar zijn bijvoorbeeld een, uh, een, een ongeneeslijke uh, vorm van kanker. Waar ik inmiddels al mijn spaargeld aan uitgegeven heb. En nu is het op en nu kan ik niet meer gebruik maken van de gezondheidszorg die, die bewezen heeft in mijn geval. Dat die werkelijk uh, effectvol Ja. Uh, en zo zijn er nog een paar van dat soort, dat soort zaken. Bijvoorbeeld de, de, de in de relatie tot uh, aan laagbegaafde besteden aandacht in vergelijking tot hoogbegaafde bijvoorbeeld. Ja, ja. Eh, want dat, dat is een categorie mensen die, die uh, net zoals mijn moeder in de tijd en ik, gewoon de psychiatrie ingedreven worden. Ja, ja, ja. ja. Ik, vind, ik vind dat u zo, zo, zo opmerkelijk instemmend reageert. Nou, uh, ik herken een aantal van de dingen die, die, u, die u zegt, maar als u... Mij zou vragen, wat is daar een oplossing voor? Dan, dan zou u mij voor een heel groot dilemma stellen. Ja, Want maar, maar u, u, u, u, u, u bent het er kennelijk mee eens... Ik ben het met u eens, maar ik, ik heb ook wat, uh, wat, wat vrienden... Die, uh, die te maken hebben met psychiatrische hulpverlening. En ik zie inderdaad in hun leven wel hele drastische dingen gebeuren... waar ik me ook wel zorgen over maak. Ja, dat, dat hulp moeilijker te krijgen is? Of, uh... Ja, dat wordt steeds moeilijker. Ja, of... Kijk, ik, ik, ik loop al bijvoorbeeld... Een voorbeeld, ja, en dan kan ik alleen maar praten over wat ik zelf ervaar. Mm -hmm. Ik loop nu al zeven jaar bij een, een, een, een GGZ-onderinstelling waar ik val. Ja? Ik loop al zeven jaar... en ik heb nu nog steeds geen... Uh, oh jee, nou, nou komt mijn aphasie weer even bovendrijven. Uh, bo, boven ik heb nog steeds geen... Uh, diagnose- en behandelplan ontvangen. Na zeven jaar nog niet? Na zeven jaar nog niet. Ik word al zeven jaar aan het lijntje gehouden... Poeh. En ik heb op een gegeven ogenblik van Humanitas, een zorgverlener... na veel aandringen te horen gekregen dat ze mij niet kunnen helpen... zolang ze geen... Diagnose hebben. Diagnose en geen behandelplan hebben. Nee, dat hebben ze natuurlijk ook nodig. Nou. Dat is ook logisch. Maar, maar, maar, maar dat is toch te gek voor woorden. Maar waarom duurt dat zo lang dan, meneer Muller? Nee, het, daar heb ik geen idee van. Maar ik, ik heb inmiddels uh, het, het idee gekregen... ...dat ik uh, een te lastig uh, casus ben... ...en dat het er hun te veel moeite kost om een diagnose en een behandeling te geven. Maar waarom vertellen ze mij dat dan niet? Ja, dat vraag ik me ook. af. Maar heeft He? u die vraag wel eens gesteld aan uw arts? Uh, uh, aan, aan, aan de psychiater van die instelling, bedoel ja. u? Ja, natuurlijk heb ik die gesteld, maar daar krijg ik geen antwoord op. Want... Die, die, die psychiater, en, en, en, en dat is ook tekenend voor, voor de manier waarop we met de psychiatrie omgaan... die heeft één uurtje de tijd ja, dat is kort. Ja. om aan de hand van een formulier... op basis van de DSM-IV, ja. dat is de bijbel van de psychiatrie... Ja. een diagnose te stellen. Ja. In ja. een uurtje tijd. Ja, dat is... Uh, ik bedoel, ik ben een keer bij, door, door, door een vrijgevens psychiater behandeld waar ik totaal niet meer uit de voeten kon. Maar die man die had, die had een half jaar lang één uur per week voor mij beschikbaar. En, en deze dame, die moet het in de één uur redden. Ja, ja. Ik, ik bedoel, en, en, en, en waar ligt de oorzaak daarvan, denk ik dan? Ik heb toch, toch, toch de neiging zeggen dat het de overheid is die, die de hele gezondheidszorg onder een onvoorstelbare druk zet... Ja, dat is ook het geval. Uh, meneer Muller, ik ga even interruperen, want uh, er belt nog iemand... en ik heb begrepen dat die speciaal voor u, voor u belt. Oh, die, die, die, die wordt nu gebeld, begrijp ik dat eventjes. Ik kijk even naar mijn regisseur, er wordt heel hard geknikt hier achter de schermen. Er gebeurt hier van alles, heren. Uh, wat in de, wat in ik nou de... hoor, er, er, er reageert dus iemand kennelijk. Ja, er reageert iemand op u, meneer Muller. Een hele goede nacht, de Miranda hier. Een uh, vriendelijk goede nacht, meneer. Müller? Ja. Nee, nee, geen omlaut erop hoor. Want ik ben wel of het Duitse afkomst. <laughs> maar dat hebben ze net voor de Tweede Wereldoorlog gedaan. Oké, okay, net op tijd weg gehad. meneer Muller hebben we het over. Ja, ja en, en wie bent u? Uh, mijn naam is meneer Hofman. en hey, vriendelijk. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, meneer Hofman. Meneer Muller. Uh, dat ik... gaat u via mij of via de voorzitter spreken. <laughs> Volgens mij wil meneer Hofman uh, u direct uh, toespreken, meneer Muller, als u dat, uh, als u dat goed vindt. Maar, maar wil u dat wel in de uitzending hebben? Want het uh... kan wel eens heftig worden. Ja, nou, uh, ik, ik durf het wel aan, natuurlijk. Oh, dat prima dan. Wat, ja? dit, is, dit is vrij uniek, hoor. Nou, dat heb ik al maar meegemaakt. Ik durf het aan. Laten we eens even kijken. Nou, ik, ik ben heel benieuwd. Meneer Hofman, wat wilt u vertellen? Meneer Muller, laat ons samen bidden... Vader in de hemel, wilt u zijn bij meneer Muller? Wil u hem geven de kracht die hij nodig heeft in zijn leven? Meneer Muller, weet dat ik in God geloof. En ik weet via de heilige geest dat dit u gaat raken. Mag ik dit vragen, Vader in de hemel, door uw zoon. Jezus Christus. Amen. Oeh, maar... uh, dank u wel. Dat is, uh... Uh, bent u er nog bij? Meneer Hofman? Meneer Hofman, nee, bent meneer, u Hofman. Nog bij? meneer Hofman is alweer uh, verdwenen. Nee, meneer Hofman is weg. Die, die, had, die had een mededeling en die wilde mijn reactie niet afwachten. <güls> en dat begrijp ik, want misschien heeft hij aangevoeld dat ik niet gelovig ben. Oh. Maar dat neemt niet weg dat ik zijn... Uh, zijn wens, uh, buitengewoon waardeer. Nou, ik vond het eigenlijk ook wel moedig van meneer Hofman. Ja, maar ik, ik had toch wel een beetje verwacht... dat hij, dat hij nog even uh, erbij zou blijven. blijven. hangen, ja, we zijn Want, hem... want ik, ik denk dat, het, dat, dat hij het ook niet... Om... Ten eerste vindt hij het waarschijnlijk niet prettig... dat ik geen gelovige ben. Maar misschien had hij het wel prettig gevonden dat ik ondanks dat zijn, zijn, zijn inbreng wel he, buitengewoon op prijs stel. Ja. Ja. Maar ja, misschien heeft hij, heeft hij uh, wel via de radio geluisterd en dan weet hij dat nu ook. Nou, bij deze. Meneer Muller, mag ik, ik u prachtig. heel erg bedanken voor uw verhaal en voor uw openheid. En ik uh, ben ook wel blij dat u zo positief reageert. En ik vind meneer Hofman uh, eigenlijk wel heel dapper. Ja, maar het, het grappige is dat mensen mij altijd buitengewoon negatief vinden. Oh, dat vind ik wel meevallen. Ja, nou de, de gelukkigste heb ik in ieder geval iemand die die die door heeft toetwerkelijk. Ja hoor, ja hoor, okay. ja. Geef ze mijn, mijn naam en mijn telefoonnummer maar door. Dan, uh, als ze ja, nog een keer zeggen dat u negatief dat, bent... Dan dat, kunnen ze even contact opnemen met dat, mij. Dan zal u mij toch uw naam en uw telefoonnummer <laughs> even moeten geven. Zullen we dat dan even buiten de uitzending doen, meneer Muller? Nou, uh, dat, dat is prima. Uh, hartelijk bedankt. Ik trouwens. wens u een, uh, een hele fijne nacht. En wij gaan okay. luisteren naar wat muziek van John Mayer. gelijk een heel veel succes met uw programma. En probeer een programma te krijgen wat u... Uh, Overdag kan brengen, want ja. dat is, dat, dat, dat is alles sinds de moeite waard. Ik snap die hele onderopleiding. Uh, werkelijk ongelooflijk. Meneer Weller, daar zou ik zo met u nog een keer vier uur over door kunnen praten. Maar laten oh, nou, we daar la maar niet aan beginnen. Uh, nou, ik geef u nu zo tijd voor uh, telefoon hoor. Ja. Meneer Weller, een goede nacht. Dag.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 John Mayer en Wildfire. Vannacht praat ik in dit eerste uur, dit is de nacht... over werk- en loononderhandelingen. Dit na aanleiding van het nieuws... dat 4 van de werkgevers in Nederland... hun personeel vraagt om salaris in te leveren. Voor mij was dat een eye-opener. Ik was eigenlijk heel erg verbaasd, maar dat schijnt steeds vaker voor te komen. En daarvoor over ga ik praten met mijn, uh, met mijn gast van vannacht... psycholoog en directeur van advies- en trainingsbureau uh, SICAM in uh, Amstelveen. Aan de lijn, meneer Jack van Minden. Een hele goede nacht. Goedemorgen. En goedemorgen. U bent tevens auteur van een aantal boeken, namelijk alles over sollicitatiegesprekken, get a job en een boek waar ik met name interesse in heb, op naar een hoger ja. salaris. Ja. <laughs> ik ben benieuwd of u ons uh, vannacht allemaal uh, naar dat plan kunt trekken. Um, werknemers die gevraagd worden om loon in te leveren, is dat nou heel normaal? Um, um... Nou ja, we, we, we, we hebben een hele lange periode gekend van, uh, van jaar in jaar uit opslag voor heel veel uh, medewerkers. Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk ook perioden daarvoor geweest dat het... Uh, minder goed ging met de economie en, uh, en dat er uh, gesproken werd, of er zijn gesprekken gevoerd tussen werknemers en werkgevers over, uh, over salarisverlaging uh, en dat komt natuurlijk ook voor, uh, los van, um, van uh, de, de, de huidige economie, uh, wanneer medewerkers minder goed functioneren en een werkgever uh, van, me van mening is dat iemand te veel verdient voor het werk dat hij verricht ja. of het geld dat hij binnenbrengt. Ja. Ja, ja, maar dat is natuurlijk wel iets anders dan de mededeling dat dat uh, personeel collectief wordt gevraagd om een om om een om een percentage in te leveren. Want dit dit, dit zijn incidenten. Ja, maar, maar, maar ook dat kennen we uit, uh, uit, uit vorige periode. En uh, ja, kijk, als je een, uh, een, een optimist bent, dan zeg je, uh, en dat klinkt misschien wat paradoxaal, maar het is eigenlijk een win-win uh, deal voor, zoveel, voor zowel de werkgever als de, als de werknemer. Ja, is dat zo? Ja, uh, maar je moet optimist zijn, <laughs> zoals ik het al zei. Uh, Kijk, als de. Nou, daar uh, hebt u me, dat is een lastige, ja. <laughs> nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar um, als, het, uh, als het, uh, het economisch tij niet zo gunstig is voor een, uh, voor een werkgever, uh, en ja, de kanten staan daar eigenlijk uh, uh, bol van, ja. uh, dan is het. Uh, uh, dan ja die werkgever die moet, uh, moet dan nagaan. Uh, dat is de de, de, de eerste en, en wat uh, intuïtieve en re reflexmatige uh, reactie. Van uh, waar en hoe en hoeveel kan ik uh, kan ik kan ik bezuinigen. Uh, en vaak uh, ja, uh, wordt word dan uh, worden de loonkosten dan gezien als een als een vaste kostenpost. Uh, ja. En uh, op een gegeven moment uh, is een werkgever uitbezuinigd. Dan kan er niet verder meer, uh, meer bezuinigd worden. Kijk, je kunt, je kunt zeggen, um, en dan heb ik het over bedrijven... die kunnen in principe uh, vrijwel eindeloos uh, doorgroeien. Maar je kunt niet eindeloos bezuinigen. En nee. houd, dat houdt een keer op. En dan, uh, ja, en dan, is, de, en dan is de werknemer uh, aan de beurt, oh, of goed. zoals je wilt... De sigaar. Um, nou, dan kan, dan kan de, de, de, de, ik had het net over een win-win over een deal. Nou, wat je, wat je kunt stellen, dat is als de, als de werknemer uh, akkoord gaat met een, uh, met een salarisverlaging. Nou, er wordt altijd over een bruto bedrag gesproken, maar netto valt de schade dan misschien nog, uh, nog mee. Um, dan kan hij wel in het uh, bedrijf werkzaam zijn. Ja. In plaats van dat hij uh, op de kasseien komt. En daar een nieuwe job moet, uh, moet spuren. In een, moeilijke, in een moeilijke arbeidsmarkt Ja, als u, als u en, het zo sch schrikt, ja. schetst. Dan, dan, dan, dan, dan is het bijna iets wat je niet kunt weigeren. Ja, maar dat is, dat is, dat is, dat is, dat is dus aan de kant van de werknemer. Ja. De, de werkgever. Uh, als die uh, uh, in plaats van over te gaan tot het uh, ja, tot, uh, tot, tot vragen van een, van een loonoffer mensen moet ontslaan, dan kost dat uh, tijd en, uh, en geld. Hè? Dat is niet 1, 2, 3 te realiseren. Uh, dus ja, via, via wat kleine ingrepen, uh, het is natuurlijk het is heel vervelend dat het moet gebeuren, maar via kleine ingrepen uh, zijn grotere ingrepen. Uh, hopelijk niets uh, niet meer nodig. Dus beide partijen uh, verdienen er uh, aan. Maar is het niet ook... Um, want dat is een beetje de associatie die ik heb gehaald, Dat ik het bijna... Nou, ik vind het eigenlijk heel manipulerend. Uh, Lage loon en daar maar uh, je, je baan kunnen behouden. Uh, of anders gaat er misschien wel een collega ontslagen worden. Er uh, wordt ook een beroep gedaan op je solidariteit. En, en uh, ja. ik weet niet of ik dat... Nou, ja, het, het, het, het wringt een beetje, begrijpt u wat ik zeg? Ja, ik, natuurlijk, natuurlijk begrijp ik het. Uh, kijk, kijk, ik begrijp ook dat, dat, dat medewerkers uh, gaan piepen. Maar in, in economisch uh, goede tijden, dan piepen ze niet. Wanneer, uh, wanneer een werkgever zegt, uh, de zaken gaan goed. Uh, we gaan je salaris opkrikken, je krijgt een bonus, uh, tantienne. nou ja. Uh, noem maar op. En uh, ja, bedrijven moeten, moeten nu eenmaal uh, flexibel zijn. Uh, die moeten, die moeten ja, als, als riet, uh, riet in de dunt meestveren, uh, willen uh, wil ze het goed doen. Hmm. Hmm. En, um, ik probeer je beide kanten uh, te schetsen. Ja, nee, dat begrijp ik. U, u bent een beetje de, de advocaat van de duivel wat, wat dat betreft. Um, ik doe even een oproepje nog aan, aan, aan mijn luisteraars. Uh, aan ja. de lijn heb ik uh, de heer uh, Jack van Minden. En hij is dus een deskundige op, op dit, op dit uh, gebied. Mocht u vragen voor hen hebben, dan kunt u bellen met ons gratis Radio 1 Telefoon. Maar dat is 0800 11 2, um, hij is een expert dus op het gebied van salarisonderhandelingen... looneisen, moeilijke gesprekken met de werkgever. Hebt u daar ervaring mee of vragen over? Of misschien vraagt u zich af of u wel terecht behandeld bent. U kunt uw vraag stellen. 0800-1121. Um, Jack, dan nog een andere vraag. Um, ja. Ik ben uh, van nature een, een, een redelijk uh, emotioneel mens. Laat ik het zo zeggen. Ja. Um, is het dan is het dan... Uh, ja, ik denk dat ik heel anders zou reageren op, op een dergelijke vraag... dan bijvoorbeeld een hele broodnuchtere uh, collega. Uh, kan het zo zijn dat, dat in dit soort onderhandelingen... van dit soort gesprekken je emoties ook een, uh, een, een, een, een probleem kunnen vormen? En in jezelf, uh, dat je de, daarmee in de problemen kunt komen? Uh, ja, absoluut. Uh, als ik het uh, even iets algemener uh, stel... Mm -hmm. uh, mensen, en, de nummer, en daar horen dus ook werkgevers bij... Hè, uh, die uh, hebben uh, buitengewoon vaak de neiging... om in moeilijke situaties... waarbij ze juist zo nuchter en rationeel mogelijk... zouden moeten denken en optreden, dat niet doen. Ja. Ze, worden, ze worden overmand door, door emoties. Ja, denken niet, uh, uh, niet helder meer. Ja. Um, nou, als je jezelf kent en of je nou werkgever bent of werknemer, uh, maar je weet dat je in moeilijke situaties, uh, ja, dat je, je primaire, je intuïtieve reactie emotioneel is, dan is het, is het goed om maar eventjes op je vinger te bijten ja. en, uh, en te denken, um, uh, dit gesprek moet ik niet nu aangaan, ja. want ik ben te emotioneel. Uh, ten tweede, uh, ik moet uh, niet alleen denken aan de korte termijn, want daar praat je over in dit soort gevallen, maar ook aan de, um, of misschien wel vooral, aan de uh, lange termijn. En als ik er zelf niet, uh, niet helemaal uitkom, dan moet ik een adviseur inschakelen. Mm. En daar bedoel ik niet per se mee. Een, een professioneel adviseur, maar iemand, iemand die, jou, die, die jou wel eh, ja, positief kritisch tegenover jou staat. En als je tegen die persoon aanspreekt, dat hij die, dat die zegt, ja, ik hoor alleen maar emoties. En eh, het gaat eigenlijk om geld. En geld is eh, hard, neutraal, eh, objectief, rationeel. Ja, heel koud speel is dat. Uh, we hebben een reactie, uh, Jack, uh, aan de telefoon. Ja? En, en, um, een hele goeiemorgen Miranda hier. Hallo. Dag, u zit in Dit Is Nacht. Ja, met... Ik heb begrepen dat u een vraag ja. hebt. Hallo. Hallo. Met Roel de Ruiter. Dag, meneer de Ruiter. U heeft een vraag voor meneer Van Minden? Ja, ik, ik, ik, ik heb jarenlang nou op een accountantskantoor gewerkt. Oké. Okay. En ook uh, controle gedaan bij middenstandbedrijven en, en wat grotere bedrijven. En vaak zie je dat uh, in de periode dat het goed gaat met zo'n bedrijf... de, onttrekking, de onttrekkingen, de privéonttrekkingen van de ondernemer... Ten aanzien van de bedrijfswinst en wanfrauding vertoont. Dus uh, ik vraag me af uh, uh, of die ondernemers ook wel zelf inzicht hebben dat die privéonttrekkingen de bedrijfswinst niet uh, mo uh, mo uh, moeten kunnen overschrijden. En dat heb je nog wel uh, vaak, uh, dat mensen die uh, in het verleden uh, dat de, de, bij die bedrijven de, de bomen tot in de hemel groeiden, dat ook de ondernemer uh, nogal wat uh, privé gebruikte. Dus uh, het in, in, in moeilijkheden komen van bedrijven ligt niet alleen aan de, aan de loonpost uh, van werknemers, maar je kunt je ook afvragen of de werkgevers die uh, in de beslissing van bedrijven niet, niet over het royale voet hebben geleefd. Zou je daarop willen reageren, Jack? Ja, uh, ja het, is, het is geen, uh, uh, geen onbekende voorstelling uh, van zaken. Um, dat, uh, ja, dat, dat de werkgevers zijn, en dan praat je uh, ja, toch over, uh, vaak over uh, um, directeur uh, groot aandeelhouders, uh, dat die niet altijd het verschil zien tussen bedrijfskapitaal en, uh, en eigen kapitaal. En wat uh, ja, dus, de grote uh, geën uh, uit, uit de kas nemen in, uh, in goede tijden. Uh, dus ik, ik herken wel wat in dat verhaal. maar je zou, je zou kunnen zeggen, nou ja, dat is dan toch niet goed koopmanschap. Want bij goed koopmanschap uh, ja, heb je, uh, moet je ook zorgen voor uh, reserves in, in minder goede tijden. Nou, maar ik, tijden. Ga, ik ga mijn, mijn verhaal een beetje meneer. Je ik ik herkent wel wat. Nee, het, het, het gebeurt op grote schaal dat uh, ondernemers, uh, vaak uh, ook eenmansbedrijven, maar ook vennootschappen Firma, dat de firmanten uh, veel te veel privé uh, gebruikten van de mogelijke winst die een bedrijf dat jaar zou hebben opgeleverd. Mm -hmm. Dus uh, de, de, onttrek, de privéonttrekkingen, maar ook dat gebeurt dus ook bij BV's, maar ook wel bij NV's. Uh, die, de privéonttrekkingen zijn zodanig dat men niet uh, denkt: van ik moet het uh, wat rustig gaan doen, gelet op de toekomst, maar ze gaan gewoon uh, uh, inderdaad door met uh, allerlei lu uh, luxueuze leventjes uh, en, en met het onttrekken van, van uh, privé uh, uit, uit het bedrijf. Maar meneer de Ruiter, u zegt ja. dus eigenlijk dat, dat uh, uh, um, werkgevers die op een te grote voet leven, persoonlijk, ja. dat, dat dat uiteindelijk ten koste heel vaak gaat van de werknemers. Nou ja, ik denk dat dat kan. Ik zeg niet dat het altijd gebeurt, maar mm. men moet niet direct denken dat de werknemers dan te veel verdienen, maar dat ook de bedrijfsvoering en de opvatting over wat kan ja. ik privé uit mijn bedrijf halen, dat die niet altijd even, eh, evenwichtig geweest ja. is. Je moet het eigenlijk van twee kanten bekijken. En, en, en ik vind dat die gasten het een beetje wat worden door dus te zeggen wat. Nee, dat is op grote schaal gebeurd. Ja. Ja. Die mensen zijn ook meegegaan met de, de, met de gedachte dat de bomen bo dat in de hemel groeiden. Ja, dat, uh, dat geloofden we allemaal uh, tot nog niet zo heel lang geleden. Uh, mag ik u uh, bedanken voor uw aanvulling, meneer De Ruiter? Nou, ik hoop dat die meneer het uh, zich aantrekt en dat ook meeneemt in zijn uh, opvattingen over of de werknemers nu moeten inleveren. Ik vind het veilig te veel gevraagd, omdat het niet inzichtelijk is bij die werknemers die nu in moeten leveren hoe de baas er altijd uh, langs geleefd heeft. Ja. Het is duidelijk, meneer de Ruiter. Ja, Dank u wel. Ja. Um, uh, nog iemand aan de telefoon, uh, namelijk Peter. Peter? Ja, uh, goedenocht. Hallo. hallo. Ik vind dat de meneer, uh, welke zichzelf uh, deskundig bestempelt... een zeer globaal jaren tachtig uh, verhaal. te theoretisch, te wazig, waar oh. hij zich over uitspreekt... Spreekt deze meneer over de verpleegster in het ziekenhuis, over de thuiszorg, over de vrachtwagenchauffeur. Ik ben zelf drie jaar werkloos. Ik ben vrachtwagenchauffeur geweest. Ik ben naar Madrid gereden, naar Hongarije. Naar Turkije ben ik gereden. Uh, voor een bedrijf hier in Zuid-Nemburg. We zijn alle zeventien vervangen door mensen uit Polen. Mm. Het bedrijf heeft zich failliet verklaard. En we zijn, uh, er valt tegenwoordig helemaal niets te onderhandelen over ik wil meer salaris. Dit is een, de, de meneer met zijn theorie, ik vind dat zo'n, iemand van de FNV, een vakbond van de jaren 80. Nou laten we. Open, er valt gewoon niets te onderhandelen. En over welke bedrijfstak heeft deze meneer het dan? Gaan we gaan eens om de tafel zitten. Uh, Peter Tegen... we gaan Jack dit... even vragen om, om, om te reageren. Uh, Jack ja. wil je op het verhaal van Peter even reageren? Ehm. Uh, ja, kijk, um, er, worden, er zijn, heel, er zijn heel, veel, heel veel zaken genoemd. Ik heb overigens helemaal niks met een, met een vakbond uh, te maken. Laat ik dat eventjes uh, voor uh, Ik probeer alleen uh, aan te geven uh, dat het een hele gefilmde situatie uh, is. Maar dat, dat het uiteindelijk een hele goede oplossing uh, zal zijn. Kijk, als er mensen ontslagen worden... Uh, met als doel om daardoor de, de onderneming uh, te behouden. Uh, niet, ontslagen, niet ontslagen, maar vervangen worden. Ja. Niet ontslagen, maar vervangen worden door de goedkope Polen. Mensen die ook heel hard werken, gaat hier niet om ontslag, maar om vervanging van ja. ons. Er valt niks om de tafel te zitten en te praten over werk. Uh, dus ik vind het zo'n jaren 80 theorie. Zo vaag allemaal. Ik hm. hoop dat u mij een antwoord kunt geven. Nou ja, vraag, kijk, kijk vragen. is. Er zijn niet ontslagen, hè? Geen ontslag, vervanging. Ja. Oh, ja, ja. Okay. Kijk, wat, uh, als, je, als je gaat zitten op de stoel van de van de ondernemer. De, onder, de ondernemer. Uh, uh, winst, uh, winst uh, maximalisatie of optimalisatie. En hij probeert dat te verkrijgen door uh, ja, simpel gezegd zo goedkoop mogelijk in te kopen en zo, en zo uh, duur mogelijk uh, te verkopen. Dus waar hij uh, betere, goedkopere, snellere machines uh, zal, kunnen, zal kunnen aanschaffen, zou hij dat doen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor, uh, uh, voor werknemers. En ja, dat, dat is, het is niet anders in onze kapitalistische maatschappij. En het probleem is, als deze werkgever dat, uh, dat niet doet, alles bij het uh, oude laat, dan wordt hij links en rechts uh, ingehaald door zijn concurrenten en moet hij uiteindelijk het loodje leggen. Maar Jack, hoor ik je nou zeggen in onze kapitalistische maatschappij... het is niet anders. Dus uiteindelijk trekken, trekken werknemers altijd aan het kortste eind. Nou ja, dat, dat, dat, wil, dat wil ik niet zeggen. En, als, je kijkt, als je kijkt naar de categorie van de, van de ZZT'ers... die het ongelooflijk moeilijk hebben. Als je kijkt naar de directeuren, naar de, directeur, uh, uh, naar de, naar de DGBGA's... die failliet zijn, uh, zijn gegaan. Dat weten wij al, dat weten we al, dat weten we al op onze bankrekening, op ons salaris, met ons ontslag. Maar wat is uw oplossing hiertegen? Wat is uw oplossing? Ik ben altijd naar Turkije gereden, naar Madrid. Uh, nee. Misschien 11, 12 dagen niet thuis geweest. Ja. We zijn gewoon allemaal vervangen. Ja, het dus ligt er niet aan... aan de... Het ligt niet aan je inzet. Maar het ligt aan het feit dat Nederlanders gewoon meer kosten... dan in dit geval Poolse medewerkers. Maar Jack, dat kun je dus eigenlijk niet tegenhouden. Dat blijft dus gewoon gebeuren. Nee, kijk niet. Peter, wil je heel even Jack uit laten praten? Anders, ik even een antwoord proberen te krijgen. Kijk, we zijn afhankelijk van... Uh, van de wereldeconomie, van de, van de, van de rest van, uh, van Europa. Wij kunnen, al, wij kunnen allerlei ideeën hebben over hoe we zaken, hoe we zaken moeten uitvoeren. Maar, uh, ja, ik kan het, ik kan het niet anders zeggen. We leven, we leven in een harde wereld waar het om, uh, om, om geld draait. En de onderneming die zich daar niets van aantrekt... die zegt, nou, we gaan op de oude voet uh, door... en wij betalen hogere uh, salarissen dan, uh, dan concurrenten. dat doen. Die liggen die gegarandeerd het loodje. Het ja. kan niet anders. Maar ergens, ergens wringt het ook een beetje, vind ik, dit hele verhaal. Want, want bedoel, de oude voet en, en als dan de nieuwe voet per se goedkoper produceren is... Ik, ik merk, ik mis het verhaal van mensen. Dat is er niet. Dat zit er niet in. Nou ja, um, dat zit er, dat zit er ja, maar... natuurlijk uh, heel, erg, heel erg heel erg in. Maar maar ja, kijk ik denk ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat uh, in ieder geval voorlopig. Uh, de, ja, ...de gouden tijden uh, uh, voorbij zijn voor heel veel organisaties, dus voor heel veel medewerkers. En dan kun je ja. zeggen, ja, is heel, het is nee, heel veel vervelend uh, voor de mensen. En wat moeten we dan met de mensen die ontslagen uh, worden of die aanmerkelijk minder verdienen? Is een, ja. Dat is een buitengewoon vervelend verhaal, ja. Ah, mag ik één ding nog zeggen? U ja. zegt, de, de Polen zijn goedkoper. Nee, de Polen dienen betaald te worden gelijk aan een minimumloon, wat ik ja. altijd heb gereden. Dus het verhaal klopt ja. niet. Ik werk voor dezelfde prijs als ja. de Polen. En ik wil graag onder de prijs werken. Er valt helemaal niets te onderhandelen. Nee. Nou, Heren, dat, dat, dat vind ik wel een vreemd verhaal. Uh, mag ik jullie even interroperen? Want we hebben nog maar 40 seconden. En dan komt toch heel ah. erg hard het, uh, het journaal van, uh, van drie uur voorbij. Ik wil jullie allerlei bedanken voor jullie bijdrage. Dank u. En uh, Peter, ik ga voor je duimen. Dank u wel. Bedankt, Dank hè? Wel. En Jack, bedankt voor je wijsheid. Voorlopig, voorlopig worstelen we hier nog okay. even mee zo te horen. Ja, ik denk het ook. Okay. Zometeen in het tweede en in het derde uur van Dit is de Nacht... gaan we praten over ouderdom, over ouder worden... en over niet-ouder willen worden. Hoe dat werkt, dat hoort u allemaal na het nieuws van drie. Dus ik hoop dat u bij ons blijft hier bij Dit is de Nacht. Tot zo.